De lijst Riel-Goorle, het LRG en het CDA in Goorle voelen zich buitenspel gezet over de besluitvorming rond het vestigen van 78 arbeidsmigranten uit Polen in Riel. Ik heb aan de telefoon Bed hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, dit gebeurt niet zo vaak of komt dit vaker voor dat er al iets besloten wordt zonder dat jullie hierover zijn ingelicht? Het nou, is in ieder geval niet iets uh, dat dagelijks of wekelijks gebeurt. Wat het, het lastiger maakt is dat het college van burgemeester en wethouders heeft uh, de bevoegdheid om het besluit te nemen wat ze genomen hebben. Namelijk om uh, voor een periode van maximaal 10 jaar af te wijken uh, van de bestemmingsplan voor deze locatie. Ja. Om dus uh, zeggen, dat kantoorruimte te gaan bestemmen uh, als een vooral van voor woonruimte. Um, maar het zou... Niet alleen uh, veel netter zijn geweest naar de Raad om te vertellen dat men dat van plan is uh, op deze locatie ten behoeve van toch wel een bijzondere doelgroep. En het zou ook veel beter zijn geweest als die discussie ook met de director was, uh, zou zijn gevoegd. Ik had moeten lezen en dat... Is toch niet, eh, met alle respect, de meest ideale wijze uh, om bewoners te informeren. Wat denkt u dat de reden is waarom dit gebeurt? Is dit toch misschien stiekem toch om iets door te drukken? Dat uh, van ja, laten we maar even gewoon doen. Dan uh, krijgen we ook geen commentaar en dan kan het ook niet tegengehouden worden. Ja, ik, ik, uh, ik ben een redelijk positief denkend mens. Ik denk ik, ik niet eens je van bovenopzet. Maar soms is dat erger als je de schijn tegen krijgt. Ik vind het op zich niet graag. Uh, ja, dat u die vraag stelt. En ik vind het ook niet raar dat er andere donors zijn. wel dat beeld hebben van. Hey, dit is geen toeval dat dit gebeurt. op het moment ja, dat de zomerrecessie is begonnen. en veel mensen met vakantie zijn. Ja, je, nou, zou je... maar, ik ga er niet van uit, maar soms is de schijn tegen al net zo erg. als ze fout gemaakt hebben. Ja, je, dus ja. ik vind het niet handig. Ja, het heeft er inderdaad wel een beetje de schijn van, als ik zo eerlijk mag toegeven. Heel veel, uh, ja. ja. ja. Uh, wat, wat vindt uh, ja, Lijstriel Goel eigenlijk van het idee om uh, de Polen daar te vestigen? Nou, ik, ik, laat, ik, uh, laat ik beginnen met te zeggen dat, dat wij ook beseffen dat, uh, dat gemeentes in Midden-Brabant ook een soort taak hebben om deze bijzondere doel te huisvesten. Omdat uh, ja, van alle postwerknemers niet meer weg te denken zijn. Met name de hele logistieke industrie. Dus ik, ik snap dat we daar een taak voor hebben waar we niet voor mogen weglopen. Maar of het nou handig is om het op deze locatie te doen, ook in deze aantallen. En ook eh, door daar niet van tevoren met alle bedoelingen over te praten. En te laten zien, eh, daarmee ook beseft dat dit maatschappelijk een lastige discussie is. Waar je niet voor weg moet lopen, maar waar je discussie gewoon met de bewoners aan moet gaan. Ja, dat. dat ...had, ik denk, de kans op wel slagen een stuk groter gemaakt. Ja. Uh, denkt u dat er veel, uh, veel, uh, ja, veel tegen, tegenhang is, zeg maar, tegen de komst van de Polen? Want uh, ja, er was vorige week een uh, meeting hè, in het uh, appartementencomplex, om het zo even te noemen. Ja. Toen konden ja. bewoners uh, daar kijken en ook vragen stellen. Maar ja, de opkomst was niet uh, dermate hoog dat je zegt van nou, het speelt. Uh, nee, het was een vrij laag opkomst. Ik heb daar een uurtje bij. Ik moet zeggen, uh, dat ik me aan heb gehoord, is vragen van... God maar, Waarom zijn we niet eerder bij gepraat? Waarom moeten we dit op een zaterdag uh, ons bij laten praten? Uh, uh, wat, wat ik, wat ik van partij genoeg, uh, dat is het in je ruw, want uh, ik was zelf van voren. Uh, Dan merk ik dat het toch wel speelt. Ja. Uh, dat mensen zich ook zorgen maken. En dat de wijze op die gemeente het heeft gedaan. En daarmee ja, ook het beeld hebben opgeroepen van uh, dit geldig uh, we even doorjassen. ...dat dat ook niet leidt tot het krijgen van aangevlakte. Dus ik denk dat we bewoners niet straks te juichen. Nou, uh, ja, werd er ook aangegeven dat er een opzichte komt. Die komt de boel in de gaten houden. Maar ja, dit is wel ja. een opzichte van ENA zelf. Dus ja, is dit wel uh, ja, objectief? Nou, het, het, het, is ik, het is denk ik goed dat, dat, dat uh, de huurder van het land, uh, ja, dus ENA, dat is uh, ja, dus een verantwoordelijkheid neemt. Maar ik vind dat de gemeente het verstandig aan zou doen. Want misschien hebben ze er meer bestond gestaan... Als je in dit geval beter maar een komt, uh, uh, dan zou kunnen sluiten, partijen die, die, die erbij betrokken zijn, zodat ook de gemeente de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Nu zijn ze afhankelijk van, uh, uh, laten we zeggen, van uh, de goede van de werkgever. Mm -hmm. En die heeft een ander belang. Ja. Yeah. Dus het klopt uh, wel, maar wat ze zeggen: van ja. Uh, uh, dat langs deze weg er voldoende waarborgen zijn, uh, zijn gevonden. Ik denk dat de gemeente daar uh, een veel nadrukkelijke rol in zou moeten spelen. Bijvoorbeeld, uh, en dat zie je ook in andere gemeentes, uh, ja, door een convenent af te uh, sluiten met alle partijen die er, die er buiten komen zijn. Laatste vraag. Wat uh, worden er vanavond voor vragen gesteld? Nou, wij willen de uh, uh, de waarom vraag stellen. Uh, waarom heb je de bevoegdheid die je hebt op deze wijze gebruikt? Waarom in, in dit bijzondere geval? Waarom op dit moment, waarom heb je eh, eh, de bewoners en raad daar niet veel nadrukkelijker bij betrokken? En anders, en, ja, en eigenlijk komt het meer op de vraag, eh, ja, weet je wel eh, wat voor onrust je hebt veroorzaakt door je handelwijze?